Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 4, opgenomen op 20 september 2011. Welkom bij deze week in tablets nummer 4. Vanuit een redelijk koud Nederland ben ik weer verbonden met een 22 graden warm Italië. Met mijn beste vriend Martijn. Hij zit nog in korte broek, wij met lange broeken. Goedemiddag. Hoe is Martijn? Ja, heel goed. Het is inderdaad, uh, nou het is uh, voor Italiaanse begrip fris hier. <laughs> fris 22 graden. Maar vannacht was het 6 graden in Nederland. Nou, sorry, ik kan er niks aan doen. Ja, het zijn geen grappen meer, we hebben lange broeken aan en truien en dat soort dingen, terwijl jij nog lekker op slippers loopt volgens mij. Precies. Must be nice. Absoluut, absoluut. Heb je in Italië ook wat gehoord van het tabletnieuws afgelopen week? Alleen maar, dat is het enige wat ik doe zeg maar de hele week. <laughs> dus uh, ik heb me weer goed voorbereid en we hebben ons lijstje weer klaar tegen. Dus we gaan weer Thanks. lekker van start. Zo is dat. Nou, dit is dus alweer aflevering vier van onze podcast. We zijn nog steeds te vinden in iTunes, gelukkig. Wie weet hadden ze ons eruit gegooid misschien, hè? dat weet je niet. Maar we zijn, uh, we zijn nog in iTunes te vinden. Uh, we hebben ook afgelopen week een special opgenomen uh, met beeld. Dus, en daar kijken Martijn en ik naar uh, Windows 8. Dat zijn twee filmpjes van ongeveer een kwartiertje. Uh, die zijn gelinkt op onze posten onder deze podcast, dus dat, zou, uh, dat kan je vastvinden. Is waarschijnlijk interessant om te kijken. We zullen ook niet alle dingen die we daar bespreken vandaag weer bespreken. Natuurlijk gaan we straks wel eventjes kort over Windows 8 praten, want je ontkomt er niet aan tegenwoordig. Ja, en, uh, maar we beginnen met, uh, met Android. Want, uh, ben je er nog? Ja hoor. Oh, sorry. Ik heb uh, een goede microfoon, uh, hè? Stil, hè? <laughs> ja, het is heel stil. Sorry. Uh, nee, we beginnen met Android, want da daar uh, kwam het nieuws, of eigenlijk het nieuws. Dat is eigenlijk iets wat, wat, al, uh, wat al maanden loopt, de, de rechtszaak tussen uh, Android en and Oracle. Um, om het gebruik van, van uh, JavaScript in, in, uh, in Android. En daar um, heeft Foss Patents deze week een, een interessant uh, stuk over geschreven. Want um, het is namelijk zo dat Google... En um, Oracle uh, door de rechter eigenlijk uh, zijn geadviseerd van, of eigenlijk gedwongen, om samen te gaan zitten, om de tafel te gaan zitten en te gaan uh, praten over een mogelijke oplossing. Um, in dit geval voor, voor het gebruik van, van JavaScript. Uh, Google het heeft Java. Sorry, Java inderdaad. En... Um, Google heeft uh, aangegeven van wij gaan die hele grote bedragen die Oracle uh, wil krijgen, eigenlijk niet betalen. En Oracle uh, eist gewoon uh, miljarden euro's. En dat vond de rechter uh, blijkbaar ook wat overdreven. Dus nou moeten ze het samen rond de, rond de tafel gaan uitvechten. En daar zou nog wel uh, een interessante conclusie uit kunnen komen. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, de zaak Oracle versus Google is denk ik de belangrijkste zaak waar Google op dit moment in verwikkeld is. Um, ze staan daar ook in zoverre, uh, ik heb daar een heleboel blogpost van hoor, dus ik, uh, ik heb liever dat mensen het lezen omdat ik dan iets meer informatie daarin heb staan natuurlijk dan wat ik kort hier in de podcast kan, uh, kan, kan verklappen. Overigens bijna allemaal gebaseerd door op stukjes van Foss patents. Maar um, ze staan daar toch wel redelijk zwak. Uh, Google, hè? want Google die uh, heeft dus Java gebruikt in hun, als onderdeel van, van Android. Ze hebben Linux kernel, Java en weet ik veel allemaal. En daar hebben ze in eerste instantie hebben ze ook geprobeerd een deal te sluiten met Sun. Sun is, heeft Java gemaakt, zeg maar, hè, het, het framework. En dat is nu gekocht door Oracle. En dus Oracle is nu eigenaar van die patenten en al dat soort dingen. Maar die deal is toen niet eh, rondgekomen. En daar waren ze dus al niet zo blij mee, bleek uit een paar mailtjes. Toen hebben ze ook gevraagd van jongens aan het, aan het development team. Wat is het alternatief? Wat, welke... Uh, ...welke bouwblokken kunnen we nog meer kiezen in plaats van Java voor ons besturingssysteem? Uh -huh. En daar is een, uh, de Linton-mail, zeg maar. Dat is een belangrijk mailtje die nu ook uh, toegestaan is om gebruikt te worden in de rechtszaak. Dat is afgelopen week, dat heeft een paar weken geduurd, zeg maar. Maar afgelopen week is duidelijk geworden dat, dat ze die mogen toevoegen aan de, aan, aan de papieren, zeg maar. Ja. Aan de stukken. En daar staat van, joh, uh, Larry, hè? hallo, baas. Wij hebben uh, onderzocht en alles is kut. We moeten wel gewoon uh, Java gebruiken. Mm -hmm. nou ja. En uiteindelijk is er dus geen deal gekomen met Java. Heeft Google het gewoon uh, gedaan. En dat is een beetje des Googles. Uh, die uh, hebben dus gewoon gebruik gemaakt van JavaScript... met het idee van als er een probleem komt, lossen we dat later wel op. En daar zijn ze nu mee bezig. Maar dit is niet de eerste keer dat Google dat op deze manier doet. Zo heb je dat gezien. Uh, met het uh, scannen bijvoorbeeld, uh, waar heel veel auteurs boos over zijn ge, ge, uh, uh, geworden. Waar ze nog steeds in een rechtszaak over zijn verwikkeld. Je ziet het, de manier waarop YouTube uh, um, gerund wordt. Hè? Alles mag erop gezet worden ja. tot iemand zegt van dit, dit is van mij of dit is niet uh, van hem, zeg maar. Uh -huh. uh, en dat, dat is dus een beetje de, de Google insteek. Wij gaan marktaandeel proberen te veroveren door gewoon een beetje de regels aan onze te lappen. Want nogmaals, in dit geval was al van tevoren duidelijk dat ze eigenlijk dus gewoon een deal nodig hadden om, om deze patenten, dat blijkt gewoon uit die mailtjes, uh, om deze deal nodig te hebben. Maar dan lukt dat niet of dan lukt het niet snel genoeg. En dan zeggen ze van nou weet je wat, gaan we toch gewoon pushen en dan lossen we het daarna wel op. En dat kunnen ze in zoverre doen, omdat ze groot genoeg zijn. Alleen dat is wel iets wat nu ook door steeds meer uh, rechters in verschillende rechtszaken ook naar voren wordt gebracht van jongens, jullie moeten je wel aan de regels houden. Het is leuk dat je daarna genoeg geld hebt om, om, om, om het af te kopen of wat dan ook, om het op te lossen zoals het nu met die boekdeal gaat. Daar was de rechter niet blij mee, want ze hebben nu een soort uh, voorlopige deal gesloten wat Google gaat betalen. Terwijl de, uh, die, die rech, rechter die, de, die die zaak behandelt, die heeft, heeft een stukje geschreven van nou jongens, uh, hadden we dit niet hoger af. Dat is natuurlijk niet aan haar zeg maar, uiteindelijk, maar... Eh, gewoon als commentaar, zeg maar, van nou, ik weet niet of het nou verstandig is... om op deze manier dit op te lossen. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal hun goed recht. En nu heeft inderdaad de rechter ze verplicht om met elkaar te gaan praten. Ja, maar um, het, het geval is dus, of tenminste, het, de uh, uitkomst zou kunnen zijn... dat Google dus per Android-device uh, moet gaan betalen aan Oracle. En in mm -hmm. dat geval zou de, de gratis Android-licentie op het spel staan... omdat uh, Google zou... Um, naar vanuit, 10 dollar per uh, verkocht Android-apparaat verdienen op Android, gemiddeld. En dat zou dan dus uh, verdwijnen, zeg maar, als zij tussen de 10 en de 20 dollar moeten gaan betalen aan Oracle. Waardoor dus fabrikanten moeten gaan betalen voor Android. En denk je dat dat, dat, dat dat het einde van Android, of tenminste een, een hele grote klap voor Android, zou kunnen zijn? Nou ja, dit is natuurlijk wel de, het risico ervan. Maar dat gratis uh, licentieform staat natuurlijk al de hele tijd op het spel. Mm -hmm. Alleen... He, heeft tot nu toe he, hebben Apple en Microsoft, uh, want daar gaat het in principe om... Uh, uh, ...hebben ervoor gekozen om fabrikanten direct te, uh, aan te klagen. En in, in plaats van Google. En dus, uh, hey, we, we hebben stukjes uh, wat vorige week volgens mij over uh, verschillende fabrikanten... ...die deals hebben gesloten met Microsoft voor, voor, om Android uh, te kunnen gebruiken... ...zodat ze geen gedonden krijgen met patenten. Mm -hmm. Apple die vecht zich helemaal schil tegen, tegen, tegen vooral HTC en Samsung... Uh, ja dat staat al een tijd onder druk en met, nogmaals, de Oracle versus Google is de belangrijkste zaak op het moment voor, voor, het, uh, voor het Android ecosysteem dat is echt een het gaat om fundamentele uh, blokken uit Android en uh, dat zou ook niet zomaar uh, veranderd kunnen worden het, het is niet een kwestie een uh, software update zo. Ja, precies, met Samsung uh, de, tegen Apple in Nederland... dat ze alleen de fotoviewer of zo moesten updaten. Ja, ja. Zo'n zo zo zo zaak is het niet, want het is dus zo dat als het zouden veranderen... als ik het goed heb begrepen, dan moeten de apps ook weer in een andere taal geschreven worden... omdat het niet met elkaar draait, zeg maar. Ja. Dus hè, dat is een, is een ontzettend groot probleem. En daar kan Google dus niet aan. Ja. Ver, koppel dat aan het feit dat Oracle toch wel redelijk sterk staat... maar de rechter ook wel... ...vrij slim probeert de, de, de zaak zo te sturen... ...dat ze alle twee nog wat te, te verliezen en te winnen hebben, zeg maar. Mm -hmm. uh, hebben ze nu gezegd, nou, dit, dit is zo'n versnelde zaak, zeg maar. Zo'n zo snelle behandeling zoals we ook in, in Düsseldorf en in Nederland hadden. Al oh, duurde het daar toch wel een paar weken langer. Voordat we daar een echt full-fledged, all-out uh, rechtszaak gaan... Wil ik dat jullie nog één keer met elkaar gaan praten? En ik wil ook niet dat zomaar mensen met elkaar gaan praten. Jullie bazen moeten met elkaar gaan praten. Dat is eigenlijk wat ze gezegd hebben. En nu zijn er twee Larry's. Larry Ellison van, van Oracle en Larry Page van Google. Die staan deze week sinds gisteravond uh, voor, in, in een rechtbanksetting, zeg maar. Maar het zal wel natuurlijk in een van de achterkamertjes zijn. Maar met een rechter erbij uh, is er dus nu een. Uh, wordt er nu een poging gedaan om er onderling uit te komen, maar dat gaat om serieuze bedragen. Ja, maar waarom um, durft Oracle Google wel rechtstreeks uh, te pakken en, en is zo'n Microsoft gaat die bijvoorbeeld meer achter de, de fabrikanten zelf aan? Um, ik denk dat dat daar vooral te maken heeft met overtredingen, zoals we gezien heb hebben in uh, uh, Apple versus Samsung. Dus zo'n fotoviewer bijvoorbeeld. Of het elasticiteit van, van het scrollen. En dat soort, dat soort hele praktische implementaties. Dat is echt fundamenteel, zeg maar. Uh, nou, ik denk dat, dat... Ja, inderdaad wat je zegt. Maar dat, dat gaat dus echt om, om frontend. Hè, waar je met je vinger aan zit op je schermpje. Ja. Uh, daar heeft bijvoorbeeld Apple... Uh, dat, het patent op dat elastisch scrollen. Hè, dat je, als je het eind bereikt, dat hij dan een beetje stuitert, zeg maar. Een uh -huh. beetje uitrekt en terugstuitert. Ja. Um, dat is, dat is vaak een, een, een sense of een of, een of andere saus. Zo'n uh, zo HTC UI of zo'n, hoe noem je dat allemaal? Ja. TouchWiz en dat soort dingen. Hè? Dus dat is ook een, daar, daar moet je ook iemand anders voor aanspreken. Maar Oracle heeft dus echt de patenten uh, op Java. En Java is dus een fundamenteel blok uit Android. Ja. En ik denk dat daarom uh, het op die manier uh, Google direct erop aangesproken wordt... Uh, en wa waarom ze daar niet achter de fabrikanten aangaan, dat weet ik niet. En misschien is, ik ken die Larry Ellison natuurlijk helemaal niet, maar misschien is hij wel iets meer van: goh, ik vind het een beetje zwak, uh, zwakte bot om achter de fabrikanten aan te gaan. Ik ga gewoon even achter degene aan die dit doet, zeg maar, die dit mogelijk ja, maakt. Ja, en, en terecht overigens. Uh, dat, uh, Google is gewoon de belangrijkste, die heeft, die heeft het besluit genomen, dus terecht dat ze daar achteraan gaan. Oké, okay, dus we horen als het goed is de komende weken, of dagen misschien zelfs, de uitkomsten van dat gesprek uh, wellicht. Ja, rechter Alsup, die heeft in ieder geval de twee Larry's verplicht om uh, tot de dertigste, volgens mij, hun agenda zo open te houden dat ze met elkaar kunnen praten. <laughs> Want het zijn, dru zijn drukke basis natuurlijk, die mannen. Uh, en als ik het goed heb begrepen, dan uh, hebben ze dus een dag of tien uh, om, uh, om eruit te komen. En ik denk dat we... Misschien toch wel gewoon de oplossing eh, zien volgende week. Ja. Uh, dit, dit kost gewoon... Uh, Zo'n zo deal gaat al 25 miljard voor Google kosten. Als ik het, uh, als ik het een beetje kan inschatten. Uh -huh. Maar je kan er ook nog twee jaar over vechten. En dus nog 5 miljard pompen in, uh, in rechtszaken. Want dit zijn serieuze, serieuze rechtszaken. Hè? Want uh, het klinkt altijd maar van... Is het niet een beetje kinderachtig om elkaar een beetje te bestoken met van die patenten en dat soort dingen. Maar daar zitten, zijn, er zitten hele bedrijven en... Uh, ja, gewoon een patentenindustrie achter. Dat gaat om serieuze business. En dat kost ook gewoon geld. Dus ja. eh, wie weet uh, we gaan ze er proberen uit te komen. Ik verwacht uh, nu de rechten voor elkaar heeft gekregen dat Larry's met elkaar praten. Zie ik dat groter dan als die Andy Rubin uh, daar, uh, daar had gezeten, zeg maar. Oké, okay, dus we verwachten binnenkort een uitkomst. Okay. Uh, ik hoop op een uitkomst. Ja, oké, okay, super. Nou ja, dan komen we toch op, op Windows 8 al enigszins mee begonnen. Uh, want er is deze week weer heel wat gebeurd. En het belangrijkste wat, wat er voor ons uh, is gebeurd... is dat we zelf uh, een, uh, een leuke ervaring uh, gehad hebben met, met Windows 8... Uh, wat jij op je uh, MacBook geïnstalleerd hebt. Daar hebben we twee korte films van gemaakt. En, uh, nou, wat was jouw algemene indruk? Uh, ik uh, vond het sowieso erg leuk om het natuurlijk eventjes mee te spelen. Uh, ik, uh, mijn algemene indruk is een beetje veranderd de afgelopen dagen. Als je de filmpjes terug gaat kijken... zie je dat ik wel redelijk enthousiast ben... Uh, over, over UI en het uh, de, de nieuwe Metro interface, zeg maar. Het startmenu. Mm -hmm. um, maar ondertussen is Windows 8 in mijn hoofd... er roept een beetje allerlei uh, tegenstellingen op. Het is allemaal dubbel. Dubbele functionaliteiten, dubbele, uh, dubbele interface... dubbele manier van software verspreiden... Um, en da dat begint al een klein beetje te wringen bij me nu. En dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, dat je niet kan kiezen van, goh, ik wil ouderwetse Windows interface en dat wil ik houden. Wat er ook gebeurt, zeg maar. Of in ieder geval totdat ik het overschakel naar metro. Mm -hmm. Dat kan niet. Je kan ook niet zeggen, ik wil alleen metro en vergeet dat ouderwetse in die ouderwetse interface. Ja. Uh, dat vind ik een probleem, of in ieder geval dat vind ik onduidelijk. Op dit moment uh, draait je desktop zoals je het nu kent, zeg maar. Je bureaublad draait als het ware als een soort tab, of uh, uh, niet tab, maar een tegeltje. Uh -huh. uh, dus als een app binnen Metro UI. En je switcht regelmatig uh, tussen, tussen de twee verschillende dingen om, om een beetje effectief te zijn. Aan de andere kant blijft er natuurlijk bij dat het de eerste developer preview het deed niet eens beta... Uh, het is de eerste developer preview om gewoon de structuur te gaan bekijken van, de, van het operating system. Dus in zoverre kan er natuurlijk nog een hoop veranderen. Uh, maar ik heb wel een beetje moeite met uh, Metro UI op mijn laptop, denk ik. Het gaat zometeen zo enorm afhangen van welke hardware je hebt... van wat je kan doen met je Windows. Ja. En dan heb ik het over tablets verschillende uh, processoren... die verschillende functionaliteit gaan bieden waarschijnlijk aan de software maar ook laptops. Uh, ik weet niet hoe vaak jij een Windows-laptop hebt gebruikt... maar die touchpads, uh, die, die, die mousepads... Mm -hmm. die zijn doorgaans niet heel erg goed. Ja. Dat, is, dat is echt zo. Die zijn ja. vrij beroerd. En daarom uh, heeft het dus trouwens van de week uitgekomen... dat Synopsis, die maakt de touchpads volgens mij het meeste... die heeft nu een nieuw setje regels van Microsoft gekregen... zodat dat in de toekomst beter gaat. Aan de andere kant... Uh, Microsoft moet het natuurlijk ook he voor een heel groot deel hebben... ...van mensen die gaan upgraden. En dan heb je dus mensen met een resolutie... Uh, die, ...die niet hoog genoeg is... ...zodat je niet die splitscreens kan doen. Uh, als je resolutie... Je hebt volgens mij drie verschillende grenzen in de resolutie. De enige manier waarop je alleen ouderwets in Windows kan krijgen... ...is als je heel lage resolutie zet... ...want dan, dan werken alle Metro-apps gewoon niet. Je, je komt wel elke keer in het startmenu, zeg maar... ...in het Metro-menu maar niet uh, ze zijn niet live of je kan er niet op klikken bijvoorbeeld. Okay. Uh, dus je moet dan een bepaalde resolutie en nou ik had al ik heb gewoon mijn macbook die denk nou, dat is een best wel knappe resolutie zou wel goed komen. Nou die, die apps werken ook maar wat, wat ik niet voor elkaar krijg was dat splitscreen hè? dat uh, Twitter feed naast je browser houden bijvoorbeeld ja. zoiets. Nou kom ik dus achter dat je daar verplicht of minimaal zeg maar 1388 keer 7 nog wat of zo, 768 of zo. Uh, mm -hmm. qua resolutie minimaal moet hebben. Maar ja, dat hebben de meeste laptops die nu verkocht worden. Ik heb het even eventjes op bol.com bekeken. die verkopen nu met dit moment, met, met, met die resolutie. Ga je kijken wat het een half jaar geleden was. was het nog niet zo, zo breed, zeg maar, die 1388, want dat is dat 16.9 formaat. Ja. Die, die, die, die, die widescreen laptops. Uh, dus dan hangt het er weer vanaf van, af van gewoon, goh, goh. Uh, heb ik, een hoog, uh, heb ik een scherm met een hoge resolutie... of ik die functie kan gebruiken. Anders kan ik het niet gebruiken. En dan hangt het er weer vanaf. Is mijn, kan mijn touchpad... of mijn, uh, hoe noem je dat? Uh, op een Windows ding, mijn mousepad... Uh -huh. kan die twee vingers herkennen voor pinch en zoom. Nou, misschien niet, misschien wel. Dus in plaats van waar ze nu onduidelijkheid hebben... door uh, Windows in verschillende versies te verkopen... krijgen ze straks één versie... waar de hardware weer gaat bepalen. Uh, wat heel veel beperkingen erop. Ja, ja. <coughs> okay. dus dat is een beetje mijn, uh, mijn eerste indruk naar een, naar een klein weekje, zeg maar, of naar een dik weekje Windows 8. Nee, precies, want er komt gewoon elke dag meer naar buiten van uh, Microsoft, die, die publiceert elke dag een aantal uh, documenten of dan lekt er weer iets uit waar, waarin weer restricties uh, uh, verteld worden of, of geuit worden door Microsoft. En de eerste indruk is natuurlijk de eerste indruk toen we de eerste filmpjes voorbij zagen komen, zag het er allemaal spik en span uit en was iedereen heel enthousiast. En je ziet het ook op andere blogs, ook internationaal, dat mensen gaan denken van nou, dit kan niet en dat kan niet en, en dit moet zo. En het wordt inderdaad steeds lastiger en we zien het natuurlijk pas echt zodra het op de markt is en zodra echt de eerste reviews van, van het afproduct gemaakt kunnen worden. Maar het wordt, mijn uh, mening is ook iets minder positief na, na een week uh, Windows 8, zeg maar. Ja. ja, ik kan me dat wel voorstellen. Al weet ik niet of ik zelf de, de, de sticker positief of negatief ergens op zou plakken op dit moment. Uh, he, de verwachtingen zijn, zijn wat anders geworden. Ja. En er zijn wel wat bedenkingen die ik heb. Bijvoorbeeld, waar, ik heb gisteren of eergisteren een stukje geschreven. Uh, ik kwam toevallig via een jongen op Skype. Die zei, oh, wist je dat... Uh, ...metro-apps alleen maar via de winkel verkocht kunnen worden. Ik ben trouwens verbaasd... ...dat niet meer mensen daarover zitten te blaren. Nou, dat, ja, uh, dat, dat, dat kan ik wel eens uitleggen... ...omdat vorige week... ...of tenminste, vandaag, het vandaag? Uh, dit is, ja, inderdaad, vorige week... er ...een bericht naar buiten kwam... ...dat dat wel het geval was. Dus het is juist aangepast. Of tenminste, er is nou meer informatie naar buiten gekomen... ...die dat weer tegenspreekt. Dus ja, nou, dan dat staat dat er op dit moment, moment... ...staat er in ieder geval duidelijk op de website... ...van, uh, uh, van Microsoft... Ja. Uh, ...ook in hun blog, maar ook in hun developer documentatie staat van, allemaal leuk en aardig, ouderwetse apps of eh, traditionele apps, zo moet ik ze eigenlijk noemen, software, dan moet ik ook eigenlijk apps niet gebruiken, traditionele software, die kan op dezelfde manier verspreid worden zoals het nu gaat. Eh, via je website, via een e-mailtje, via ruilen, gratis downloads, die punt -exen. Ja. die worden op de, op de huidige manier blijven die... Uh, blijven die mogelijkheden om, om die software te verspreiden... met als toevoeging waarschijnlijk linkjes in de, in de Microsoft... of in de Windows Store. Dus dan kan je het ook niet downloaden vanuit de store... maar dan word je gelinkt naar de developer-website. Prima, dat is duidelijk. Maar die nieuwe uh, apps, die Metro-apps... waar Microsoft natuurlijk ook op pusht... Om, om te gaan maken en om te gaan gebruiken... want dat is nou eenmaal de toekomst... Uh, die moeten verplicht via de Windows Store. En dat heeft een, ik begrijp die keuze, alleen dat is wel het Apple-model... waar veel mensen moeite mee blijken te hebben. Want ze zijn er niet blij mee als het bedrijf waar ze geld betalen... om een computer te kopen of een stukje software... bepaalt wat ze wel niet mogen installeren. Dat zie je bij de discussie Android iOS. Je ziet het bij de discussie Windows Mac OS... Uh, al kan je daar in principe gewoon installeren wat je wil, maar dat was een van de, van de argumenten toen die App Store kwam. Hè, waar, wat ook een gesloten winkel is op, op Lion zeg maar. Mm -hmm. Of sinds Snow Leopard. Um, en dat is, dat is wel opvallend. Uh, en het, he, het heeft duidelijke voordelen. Ik vraag me alleen af wat de hardcore Windows gebruikers daarvan gaan vinden. Ja, het... Ik, ik, ja, ik snap het ook, zoals dus jij het zegt, dat ze dat zo willen gaan doen. En natuurlijk komen daar, eh, ik denk dat, eh, dat bij Windows ook andere mogelijkheden komen. Dan heb ik het niet over jailbreaks, zoals dat bij iOS geldt, maar dat er wel andere wegen komen om je, je app te kunnen slijten op een Windows tablet of een Windows computer. Ik denk dat dat minder strikt gaat lopen dan bij een iOS. En eh, nou, wat ook dus bekend is geworden, dat Microsoft dus gewoon 30% eh, gaat vragen per, per applicatie. En dat zal ook een, een reden zijn waarom eh, ontwikkelaars gaan zeggen: van nou ja, we gaan ook andere manieren zoeken om onze producten, onze applicaties aan de man te brengen. Ja, nou, dat, die 30% hè, dat is een beetje standaard in de, in de stores. Android Market, iOS of uh, App Store, weet ik veel. allemaal. Maar dat is wel weer opvallend, want waar vorige week nog. Eigenlijk, wat je net zegt, stond van, nou, misschien kan het ook wel op een andere manier in die documentatie. Stond ook die 30%. Mm -hmm. Nu staat er, die 30% is weggehaald, daar wordt niet meer over gepraat. Okay. De verwachting is nog steeds hoor, dat ze 30% gaan doen, maar dat is even uit die documentatie, is niet meer te vinden. Uh, en is er dan wel veranderd dat het dus alleen maar via de, de, de, de Windows Store mag? Kijk, en dan kan je wel zeggen van, ja, er kan een jailbreak komen of een, uh, of, of een hack of wat dan ook. Dat kan ook op, op, op iOS en dat, dat kan ook op alles, maar dat, dat lijkt, me niet, uh, lijkt me nu nog niet zo heel erg relevant. Natuurlijk is er vast een handig type die dat, die dat gaat, uh, gaat, gaat regelen voor mensen. Uh, Microsoft uh, wil dat in principe niet hebben, want die hebben natuurlijk ook een grote winst erbij... als zij zoveel mogelijk betaalgegevens van mensen kunnen gaan verzamelen, net zoals... Apple graag zegt dat ze 200 miljoen creditcardgegevens in hun bestand hebben. Mm -hmm. uh, wat voor, uh, voor developers dus klinkt... Oh, dus als ik mijn app in jouw store, store heb staan... dan heb je al van 200 miljoen mensen die met één klik... zo'n laag, zo, zo laag mogelijke drempel mijn software kunnen kopen. Nou, dat wil Microsoft natuurlijk ook. Want op die manier kan je dus developers naar je platform lokken. Maar ook daar zit ik alweer met die, die, die, die, die, die twee verschillende kanten. Want... Um, ik zie nog steeds niet zo heel goed waarom uh, ik nou Metro-apps op mijn laptop wil hebben. Ik vind die browser, ziet er heel mooi uit op een tablet. En ik probeer dat elke keer te gebruiken op mijn laptop. En dan denk ik van ja, waarom zou ik niet gewoon naar mijn volledige browser meteen schakelen? Zodat ik in ieder geval niet hoef om te schakelen zometeen als ik wel een filmpje wil zien. Of op een audiobestand wil drukken of uitzending gemist wil kijken. Dus uh, is dat niet puur een kwestie van gewenning? Nee, dat denk ik. Ik denk dat dat voor de browser zou misschien een kwestie van gewenning zijn. Maar dan nog zou ik niet, zou ik niet nu op dit moment niet direct een reden kunnen aanwijzen. Van waarom zou ik, als ik op mijn laptop zit, hè, uh, waarom zou ik eerst kiezen om de basisbrowser te gaan gebruiken? En op het moment dat het uh, een filmpje is of uh, uh, een audiobestand of wat dan ook, of uitzending gemist, dan moet ik overschakelen. Waarom zou ik dat niet direct. Gewoon schakelen naar mijn browser en uh, mezelf niet een, verplichten tot een extra stap. Nee, absoluut. Als jij er van tevoren al in gedachten hebt, inderdaad, als je daar al bang voor bent, om maar zo te zeggen, om een flashbestand tegen te gaan komen, dan is het inderdaad gewoon verstandiger om, om, om op die uh, Internet Explorer van de desktop te gebruiken. Maar uh, ik, ik zie wel het voordeel van wat ik tot nu toe gezien heb, ik heb natuurlijk niet zelf mee gewerkt, uh, van de Internet Explorer 10 van de Metro Interface. Die werkt, naar mijn idee... Ziet hij er uh, beter uit? Werkt het qua layout beter? En moet hij straks ook gewoon sneller lopen zonder al die plugins en toetsen en bellen? Ja, misschien als hij sneller gaat lopen... dat zou dan voor mij een reden zijn om, om misschien dan toch te gaan gebruiken. Uh, over de interface zie ik het inderdaad als een heel mooi, mooie browser... op het moment dat we het over een tablet hebben... waar de schermruimte in principe beperkt is natuurlijk. Hè? 10 inch, uh, veel groter dan 10 inch zijn de tablets niet. Mm -hmm. uh, op, op, mijn, op mijn laptop... Uh, vind ik het eigenlijk wel een klein beetje irritant dat ik niet gewoon standaard Tabs in beeld kan houden. Zodat ik eventjes makkelijk kan switchen. Ik heb ook wel eens met jou meegekeken via jouw scherm. En ik zie ook dat jij Tabs gebruikt om te om internetten. Ja. Uh, en dat... dat, dat uh, is een extra stapje. Uh, het selecteren van de URL-balk, uh, de adresbalk. Uh -huh. dat is dus nu weer een extra stapje. Dus je moet rechtermuisknop of met je vingers omhoog swipen. En op je computer is het rechter muisknop. En dan komt onder, links onder, uh, onder komt dan de adresbalk. Dus, het is dus een extra klik. En dan moet je dus de tekst blauw maken, weghalen. Je URL ingeven. Dat is een extra stapje. Als je de app opent, krijg je eerst een blauw schermpje, in, in het geval van Internet Explorer... zo'n tegeltje die omvouwt, ziet er kijk uit... is weer een extra stapje. En dat is bij al die apps... Uh, uh, is dat allemaal heel erg op touch uh, uh, gebaseerd. En dat is ook een beetje het ding waarom ik... Uh, eigenlijk in mijn hoofd een beetje zit te elke keer... van, goh, waarom zou Microsoft nou niet gewoon dit uitbrengen... Als, als tablet UI en verkopen... of voor mij wat gratis aanbieden als add-on op... Windows 7. Dan misschien moeten ze dan een iets ingewikkelder update doen... omdat je dan zeg maar, ook Windows 8 krijgt, zoals we het nu kennen. Zeg maar. Mm -hmm. maar ik, ik denk dat, dat het op dit moment nog een beetje onhandig is... omdat die twee werelden nog best wel ver uit elkaar liggen. Verder dan dat ze uit elkaar lagen bij Apple. Want die hebben nou eenmaal heel erg goede trackpads op hun computer zitten. Ja. Maar goed, uh, Mac OS X is natuurlijk ook niet hetzelfde als iOS... en ik kan me niet voorstellen dat ik iOS op mijn Mac heb zitten... Daar zou ik ook gek van worden, denk ik. En niet, niet per se om de browser of, of om weet ik veel wat. Maar je hebt gewoon niet dezelfde uh, functionaliteiten, uh, en, en noem, noem maar op, uh, op iOS dan op een... Um, het is gewoon een ander apparaat. Het is, een tablet is geen computer. En, en daar gaat Microsoft inderdaad nou misschien de fout in. Of dat is misschien te, te, te, minute, te groot om dat zo te zeggen. Maar ik denk inderdaad dat je gelijk hebt als je zegt van... Uh, richt je daarmee op tablets met die zo'n interface en... Uh, doe het voor, voor de desktop en voor de laptop... Uh, vooral met Windows 7... ...en dan de Metro als een applicatie daarbinnen. Ja, ja, nee, ja goed. Uh, kijk, uh, maar ik begrijp de keuzes aan de andere kant ook wel weer deels. Uh, ik denk ook dat... dat, dat, dat uh, ...Apple die doet het zo goed op de tabletmarkt... ...dat zelfs als Microsoft volgend jaar uitkomt... ...ze zullen niet direct de verkoopcijfers uh, halen... Die, die, die, ...die Apple heeft uh, nee, binnengetrokken. Ik bedoel, dat verwacht denk ik zelfs Microsoft niet. En dat is niet, uh, dat is niet lelijk bedoeld, maar dat komt omdat er natuurlijk al een redelijke verzadiging aan het optreden is. Want dan op het moment dat zij volgend jaar uitkomen met die tablet, is, bestaat de tabletmarkt zeg maar drie jaar. Hè? Sommige mensen zijn al aan een tweede of een derde generatie tablet toe. Dus, uh, dat zijn er dus misschien eventueel switchers. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat het om het voor developers interessant te maken om naar hun platform te komen, hebben ze met... Uh, die cross-compatibiliteit met de laptops en de desktops... hebben ze een sterker argument. Dat ze kunnen zeggen van... ja, maar die apps die jullie gaan maken... voor een dollar of drie verkopen... die kunnen zowel op die vijf op die miljoen tablets... die wij het eerste jaar verwachten te gaan verkopen... gekocht en gebruikt worden... maar die kunnen ook op die tientallen miljoenen mensen... die in het eerste jaar gaan switchen. Van Windows 7 naar Windows 8 kunnen die gedraaid worden. Mm -hmm. En dat is dan voor developers een... Uh, Mooie propositie om te gaan, de, de, gaan schrijven voor het platform. Aan de andere kant is uh, het geschik maken van een aanraakgevoelige app voor de muisbesturing, zeker als je er rekening mee wil houden dat niet iedereen een perfecte muispad uh, heeft of een uh, scrollwiel die ook van links naar rechts kan en dat soort dingen. Uh, heeft, brengt wat. Nou, uh, problemen met zich mee, laten we het zo maar noemen. Het kan ja. wel, maar het is, het is lastiger. Dus hè, het, is, het hangt allemaal een beetje van tegenstrijdigheden en, en dingen aan elkaar. Maar denk je dat, uh, dat Microsoft um, Windows 8 om, uh, zeg maar ziet als een crossover-platform en zeg maar bij een volgende versie zich compleet wil focussen op Metro, dat we dan echt die desktop gaan verliezen, dat ze dit echt hebben zeg maar, van, oké, okay, get used to it, dit gaat het worden, maar je hebt nog die andere functionaliteit. Um, uh, we ja, weet ik niet. Uh, um, ik denk dat Microsoft tot nu toe, gewoon in hun geschiedenis, heel erg op voor laat staan dat ze heel ver backward compatible zijn. Mm -hmm. uh, ze kunnen gewoon heel erg oude software nog steeds draaien. Er zijn mensen die... QuickNote heet het volgens mij. Uh, dat is wel een of de financieel programma. Dat gebruiken superveel mensen. En dat is volgens mij al zeven jaar niet geüpdate. Dat draait op geen één uh, computer, behalve op Windows omdat die nog zo ver backwards compatible is. Dat zijn dus ook mensen. En zo zijn er een heleboel voorbeelden van software. Ook van software die bijvoorbeeld twee jaar oud is of drie jaar oud. Want vergeet ook niet dat een heleboel uh, midden-kleinbedrijfjes en grotere bedrijven. En, maar ook particulieren. Uh, hun administraties en dat soort dingen bijhouden op hun computer. Nou, dat zijn allemaal nog uh, stukjes software die... Uh, die we vanaf nu traditioneel gaan noemen. Hè? Dus de de de desktop's, uh, desktop software, zeg maar, niet metro software. Uh, en ik denk dat Microsoft het gewoon niet aandurft om uh, daar de, de lijn te trekken ergens. dat zie je nu eigenlijk al met Metro of met Windows 8. Ze, het is een, een, een, een operating system waar ze weigeren een compromis te maken. Maar het resultaat daarvan is dus dat dat, dat het allemaal zo tegenstrijdig is. En met dubbele functionaliteiten, dubbele UI's... dubbele verspreidingsmogelijkheden... Uh, dubbele besturingsopties. Uh, en dat is dus een resultaat van het weigeren... een compromis te sluiten. En te zeggen van, wij gaan een OS uitbrengen... dat zowel op een tablet als op de desktop werkt. Ja, maar ja, goed, dat, dat compromis... dat ze dat niet sluiten is natuurlijk ook... Aan, aan, aan de andere kant ook wel weer logisch... omdat je anders gewoon je... je de bestand van uh, zoveel miljoenen uh, mensen op het spel zet. Want ja, die kunnen dan makkelijker, makkelijker, die zijn eerder geneigd een overstap te maken dan andere besturingssystemen. Dus jij jouw besturingssysteem compleet verandert natuurlijk. Ja, maar dan, dan nog denk ik dat de oplossing, uh, uh, zeg maar, metro uitbrengen voor tablets. Het ook gewoon metro noemen, niet Windows, Metro of Windows 8. Want het heeft weinig met Windows meer te maken in dat opzicht. En dan zeggen we verkopen de Metro-interface als add-on op... Uh, ja, precies. Op, op dat is inderdaad als je het de beste oplossing. Tenminste, dat, dat, dat lijkt mij. Ja. En dan heeft ook niemand een reden om zeg maar, boos te zijn om... Uh, en, en verkopen het, net zoals Apple, voor twee tientjes. Uh, niemand is de te beroerd geweest om die 24 euro te betalen voor Lion. Hè. Daar hoor je niemand over. Maar ja, bij Microsoft hoor je mensen over klagen dat het zo duur is. Dus als ze dat gewoon een beetje slim aanpakken... dan verkopen ze een heleboel van die add-ons. Hebben ze alsnog, uh, uh, maar wel met een half jaar vertraging, zeg maar... die uh, die propositie voor hun developers, er zijn ook zoveel mensen die het op hun laptop en desktop gebruiken. Mm -hmm. en, maar dan geef je de developers ook de kans om gewoon de touch interface belangrijk te maken. Want dat is uiteindelijk toch wat, wat Windows wil. Of wat Microsoft lijkt te willen. Ja, absoluut. Maar goed, Windows 8. Wat een verhaal, jongen. Dat gaat nog een heel jaar gaan we daarover hebben, denk ik. <laughs> absoluut. Hey, uh, ik heb gisteren Nick weer eventjes uh, uh, geskypt. En die heeft uh, weer een paar appjes uh, getipt voor ons. Dus laten we daar uh, nu even naar gaan luisteren. Yes. Hartstikke goed. Zo, ons tweede appsegment. Ik ben weer samen via Skype verbonden met Nick van TouchApps.nl. Hoe is het ermee, Nick? Goed, met jou? Ja, prima, prima. Heb je leuke appjes ge, uh, geprobeerd en getest deze week? Ik heb uh, een paar leuke appjes voor jullie. Ook nog een klein beetje opgelet op school? Nee. Nee? Oké, okay, nou ja, goed. Dan hopen nee. dat we dat dat uh, zich vertaalt in uh, extra goede apptips. Oké. Okay. Laat ik het gewoon meteen aan jou vragen. Wat uh, is jouw eerste tip van deze week? Nou, dat was eigenlijk de, de NBC-app. Want die, die had vorige week al een heel opmerkelijk update. Want uh, in één keer is het... NBC is natuurlijk de grote Amerikaanse tv-zender. Ja, van Dirty Rock ken ik dat volgens mij. Ja, onder andere. En, Saturday Night Live uh, en dat soort dingen. <laughs> en uh, die werkt nu gewoon in één keer in Nederland. Oké. Okay. Dus als je die app download op je iPad kun je gewoon uh, tv-programma's kijken... waar je voorheen een melding kreeg dat je niet in Amerika was... en dat je geen, niet kon kijken en zo. NBC. Ga ik meteen downloaden, want dat vind ik hartstikke leuk. <laughs> Normaal gesproken ja, nee. ga ik helemaal door... Uh, is, oh nee, niet CNBC, hè? Even kijken. Nee, nee, NBC. Ik kijk nu in de App Store en ik druk op NBC... en ik krijg geen resultaten. Ik krijg CNBC. Even zoeken... Aha, nou, dat uh, moeten we... Oh, kijk eens. Action News. NBC 4? Is dat uh, NBC 4 die ik moet hebben? De app? Of hoe heet de nee, app? Nee, dat mag niet. Het moet gewoon NBC uh, zijn. Even kijken. Aha, nou, dan zoeken we dat eventjes uh, nadat we ja. dit stukje opnemen. En dan voegen we het linkje natuurlijk wel eventjes toe aan... Uh, aan de post. Ik denk van nou oh, okay. dat is zo'n goede tip. Die ga ik meteen downloaden. Want ik ja. spring allemaal door allemaal hoepels. Om uh, Netflix <laughs> te kunnen kijken in Nederland. Want dat mag het ja. net zo goed niet zeg maar. Als uh, de NBC app. Hey. Uh, klopt. Hey, maar NBC is natuurlijk gaaf. Maar dan is uh, KPN app natuurlijk ook wel een aanrader denk ik. Ja dat klopt. Want als je een. Uh, als je uh, KPN interactieve tv. en internetabonnement hebt. Yeah. Kun je de KPN ITV app downloaden waarmee je dus tv kan kijken op je iPad. Ja, dat werkt supergoed. Uh, ik heb toevallig uh, KPN TV thuis. En uh, okay. je hoeft niet eens in te loggen of wat dan ook. Want uh, hij herkent automatisch je router kennelijk. Ja, ja. Dus je drukt gewoon uh, het appje in. En zodra je thuis bent op je eigen netwerk. Uh, ja. Dan pakt hij hem gewoon. En uh, live tv is uh, goed te doen. Er zit al wel een knop op om te airplayen. Of in ieder geval om het door te sturen naar je televisie. Alleen, okay. uh, dat werkt nog niet. Uh, daar, daar krijg ik nog niet het, uh, nog niet het, nog niet het beeld naar de, naar de tv toe. Dus uh, dat zou wel bij de eerste update komen. Maar voor live ja. televisie kijken, op je iPad, gewoon eventjes in bed of uh, in bad of wat dan ook. Weet ik veel. Of thuis, zeg maar, in de keuken. Is hartstikke ja. handig. Dat uh, werkt, uh, werkt vrij goed. Dus uh, kan ik altijd tussen kunst en kitsch kijken via de uh, televisie. <laughs> dat is mijn favoriete programma. En uh, ik denk dat heel veel mensen ook Ziggo hebben. En uh, Ziggo heeft ook een tijdje geleden aangekondigd dat ze met een iPhone en uh, iPad app zouden komen. Maar hebben we tot nu toe nog niks van gehoord. Oké, okay, maar, maar die gaan hetzelfde het doen. Die gaan dus hetzelfde doen. Oh, wat goed nieuws. Ja, nou nee, ja, te gek toch? Ik denk dat dat, dus, dat... Yeah. Ze zullen wel moeten nu KPN dat doet, zullen ze haast wel <laughs> moeten om uh, een beetje. Ja, bij te ja we zijn het al eerder aangekondigd als KPN, dus dat is best wel grappig. Ja, ik heb volgens mij ook wel eens eerder een Siggo-app gezien... en volgens mij is Siggo sowieso best wel actief... met sociaal, uh, social media en apps en ja. hun website. Uh, in ieder geval, voor mijn gevoel, uh, ja. zijn zij actiever dan KPN. Aan de andere kant uh, is KPN nu mooi de eerste die die app heeft, uh, heeft uitgebracht. Uh, heb ja. je die persberichten gezien van die app, toevallig, Nick? <laughs> toevallig, nee. Dat, ze, niet. ze verstuurden van die kartonnen dozen... en dan kon je van je, televisie, of, van je iPad... Kon je dan zo'n ja. ouderwetse televisie maken? <laughs> hartstikke leuk, hartstikke leuk. Dus dat zijn oh. twee uh, iOS-apps. Dus de yep. NBC-app um, om een paar leuke programma's uit Amerika te kijken. Ja. Yeah. En de KPN-app. Heb je nog ook een leuk spelletje voor ons? Uh, ja, dat was WordFord voor de uh, Android en uh, iPad. Dat is het goed, hè? Ja, hij is ook voor iPhone. Hij is zelfs alleen voor iPhone, maar je kan natuurlijk een uh, iPhone-app... Ook op groot formaat spelen op je... Ja, waarom niet? Ja, dit is Scrabble, hè? Wordfeut is uh, Scrabble, toch? Ja, het is zeg maar Scrabble met een slechte naam. <laughs> maar het is wel leuk, want je kan dat tegen, tegen, tegen je vrienden spelen. En ik zie het ook ja, heel ja. veel op Twitter. En op Google Plus zie ik het voorbij komen. Mensen die elkaar toevoegen. En uh, nou ja, het is natuurlijk een leuk spelletje voor, voor allemaal. Uh, ja. Ik begrijp dat jij niet zo'n fan bent van Scrabble. Nee. <laughs> ik moet ook eerlijk toegeven, hè? Nick bellen wij iedere week op om te zeggen van jongens, wat zijn er nou de leukste apps? En Nick die komt alleen maar met browsers elke week. <laughs> dus ik zeg, je geen, heb je geen, uh, geen spelletje? Wordfeut word of zo. Wat een, wat een rotnaam roept hij meteen. <laughs> Daar begin ik niet aan. Maar toch hebben we hem dan eventjes geplukt. Wordfeut, hartstikke leuk spelletje. Uh, heb je geen vrienden? Zoek uh, iemand op op Twitter en dan uh, kan je leuk tegen elkaar uh, woordjes maken. Hartstikke leuk. <laughs> Oké. Okay. En is dat alleen in het Engels of het ook in het Nederlands gewoon? Nee, nee, je hebt een heleboel verschillende talen. Je hebt ook in het Nederlands, alleen in het Nederlands nee. uh, uh, heeft hij een beetje een, een rare woordenlijst. Hij, hij keurt <laughs> een heleboel dingen goed, zeg maar, waarvan wij <laughs> denken van, nou, mm, ik weet niet of ik dat nou per se goed zou keuren. keuren. Oké, oh ja, dat is wel leuk, ja. <laughs> dus dus als, je, als je het gewoon niet zeker weet, spel het gewoon met drie keer D en twee keer T. En misschien, <laughs> misschien heb je mazzel en uh, wordt het goed gekeurd en anders uh, gaat de beurt natuurlijk naar een ander. <laughs> Nou, dan ga ik hem gelijk downloaden. Hé, <laughs> hey, onze eerste twee apps waren voor iOS. Deze werkt op, uh, op alle tweede platformen. Heb je nog een uh, speciaal appje voor alleen Android-liefhebbers? Uh. Uh, mm, nee, maar wel voor mensen die willen navigeren met hun iPad. Oh, is het voor de iPad, joh, die, uh, die laatste link? Ja, want uh, ik zeg dat... Uh, even kijken, het was een hele rare naam. Dynafix of zo. Die had uh, navigatiesoftware voor de iPad. Dus... Oh, okay. Als je een voor navigatiesysteem in je iPad wil hebben, D dan moet je de, kijken, de Dynafix navigatie zoveel downloaden. De griekse I, Nico, Anton, Victor, wat is de I? Ja, yeah. Ja, de I van, welk, waar, wat, hoe zeg je dat eigenlijk, de I? Nou, die weet ik even snel niet. <laughs> en de X van Santippe. <laughs> Dynafix. Maar google het ja, maar... of kijk ons uh, post en dan staat er wel een linkje. Ah, ik, ik had het gezien dat je dat naar me toe had gestuurd. Ik dacht eigenlijk dat dat voor, uh, uh, voor Android was. Maar nu ik uh, inderdaad nee, beter nee. kijk, zie ik daar een iPhone staan. Het is en een iPad. Een iPad. <laughs> nou ja, nou, dus uh, als je iets naar beneden scrollt, hè, volgens mij zitten we op dezelfde, uh, op dezelfde link. Dan zie je ook, yeah. uh, ook iPhones. Het lijkt, yeah. uh, lijkt hartstikke op TomTom. Tom. Ja, dat klopt. Maar... Ja, iets wat niet TomTom Tom is, dat, dat willen mensen uh, die we niet proberen. Maar toch, voor, voor uh, 30 euro? Tja. En voor 30 euro heb je alleen de Benelux, toch? Voor 30 euro heb je je ja heb keuze uh, de Benelux, ja. Ja, het ziet er wel goed uit. En is het, uh, is het ook op, uh, op Android beschikbaar, of weet je dat niet? Uh, het is niet voor Android. Heeft TomTom Tom of uh, heeft iemand al iets voor Android uitgebracht... Uh, ik heeft uh, een TomTom-app. Uh, Navigon heeft een TomTom-app. Maar... Ja, je wilt een Android-app, denk ik? Ja, een Android-app. Oh, oké. Okay. Ja, ja, en, en Google, hè? maar dat werkt natuurlijk niet. Omdat, ja. uh, dat is zo'n zo, zo, zo rare app. Oké. Okay. <laughs> hey, misschien kunnen we... Stem ik zo raar. <laughs> heb je die stem wel eens gehoord van Google Navigatie? Nee, die heb ik nog nooit gehoord. Dan ga ik, uh, af... oh, die is zo erg. Ik zal, ik, zal, ik zal hem nog eventjes erbij pakken. Als je hem er even bij pakt en uh, door de microfoon... Uh, volop, <laughs> dat vind ik dan wel weer grappig. Dan kunnen we daar zo meteen mee afsluiten. Uh, yeah. Ondertussen dat jij die, uh, die app opzoekt... Uh, ...misschien is het leuk om even aan onze luisteraars te vragen... ...om uh, een suggestie te doen... ...van wat voor categorie-apps jullie uh, willen horen. Want dit is een beetje lastig nog op deze manier... ...om aan Nick te vragen van... ...joh, kom gewoon met je twee beste apps... Want uh, die jongen die klikt zoveel van die dingen aan in de week. Dat hij trouwens allemaal niet zo goed een keuze kan maken. Misschien is het leuker om gewoon eventjes een uh, thema te gaan kiezen per week. Dat we zeggen van volgende week uh, bespreken we een paar kinderspelletjes apps. Of uh, schietspelletjes of een race spel. Of uh, uh, lijstjes applicaties, kalender applicaties. Dat soort dingen. Uh, yeah. Dan kunnen we wat gerichter die apps uh, bespreken. Want dat moet natuurlijk ook, uh, het mag best gezellig zijn. Maar we moeten het pro proberen nog in ieder geval iets zinnigs te zeggen, toch? In die tien minuten dat wij elkaar aan de telefoon hebben. Tja. Yeah. Heb, uh, heb jij je geluidje gevonden? Nou, mijn telefoon was helemaal leeg. <laughs> je hebt ik, heb veel, ik, ik heb te veel getest vandaag. <laughs> Android, hè? Dat is altijd, uh, altijd lastig. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is een klein beetje een grapje, want ik krijg al van mensen een beetje opmerkingen van waarom heb jij zo'n hekel aan Android. Ik heb helemaal ja. geen hekel aan Android, ik heb ook een Android-telefoon. Alleen het is wel een uh, bekend probleem dat uh, die gewoon iets meer stroom lijken te gebruiken dan andere telefoons. En met andere ja, telefoons bedoel die, uh... ik de iPhone. van. <laughs> ja. Ja, maar... Uh... Dus het geluidje Android. kan je niet laten horen op dit moment? Uh, nou... Hartst okay. Hartstikke jammer, dan doen we dat volgende week, Nick. Doen we volgende week. Dan spreek ik je dan weer, jongen. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Het is het toch een man, hè, die Nick? <laughs> nou, wel weer interessant, absoluut. <laughs> ja, nou, uh, uh, uh, ik zou het maar verklappen, jij hebt het nog niet gehoord, want ik heb het gewoon nog niet ingestuurd. Hij heeft het over een paar browsers, uh, de, of niet browsers, ik bedoel tv-kijk-apps, zeg maar. De NBC en de KPN-app. Uh, het spelletje Scrabble, Wordfeud en uh, Navigatie. Dus uh, ik denk... Wordfeud, dat, word, uh, um, dat, dat is wel uh, hip uh, tegenwoordig. Is niet, ik hoor er iedereen over. Ik zie het op Facebook, echt? ik zie het op Twitter. Echt. Helemaal gek, jongen. En probeer niet, niet mee te gaan doen. Want echt, je, je, je, je kan echt niet meer schrijven over tablets... Niet meer over 3D-tv's en niet meer over home cinema's. Ik zoek het want want gelijk op, echt... op mijn iPhone. Helemaal stuk, jongen. Want je, je blijft er maar mee bezig en je wil niet verliezen. En uh, okay. uh, dat soort dingen. Uh, nou, ik ga het dus, uh, hey, maar het is thuis. super, super hip. Ik oh. zou hem zo zou meteen naartoe sturen. Ik Ik zeg het maar even voordat we dubbele, dubbele dingen gaan bespreken zo meteen. Oké. Okay. Dus uh, volgende week hebben we, hebben we hopelijk weer een stukje van Nick. Oké, okay, leuk. volgende verhaal op de lijst is Intel en Android. Ja, want... Um... Intel en Android hebben samen ook een, een uh, tenminste uh, Intel heeft een uh, conferentie gehouden. En daar was and, uh, Google te gast. En uh, samen met Intel kondigden zij aan ondersteuning te gaan bieden voor Intel-processoren op Android-besturingssystemen. Wat zoveel inhoudt uh, dat uh, in principe Android nou ook op een Intel-tablet optimaal moet, uh, moet gaan uh, lopen. Wat de kansen voor Intel in de tabletmarkt, waar ze momenteel eigenlijk niks te zeggen heeft, euh, een stuk groter maakt. Minder dan 1% hè, schijnt dat uh, minder dan 1% van mobiele uh, uh, processoren is een Intel op dit moment. Wauw. Ja. Uh, ja, grappig. Uh, eigenlijk op het moment dat Microsoft aankondigt van Windows gaat op ARM draaien. Ook op ARM draaien, zeg maar. Mhm. Uh, kondigt in dezelfde dag, zeg maar, kondigt Google aan, Android gaat ook op Intel draaien. Dus uh, er zijn een paar mogelijkheden bijgekomen. Ehm, um, ja, ja, als ze de mogelijkheid hebben, zullen ze een iets grotere kans hebben. Het gaat natuurlijk gewoon afhangen van hun volgende generatie uh, processor. Want op dit moment is het gewoon nog niet wat... Nee, want zij hebben tijdens die conferentie ook uh, natuurlijk wat prototypes getoond. En dan, daar toonden ze dan zeer slanke tablets, wat we dan niet van een Intel gewend zijn. Dus ze zijn wel bezig om die processor te optimaliseren... om ze ook echt te laten concurreren met een, met een uh, Nvidia Tegra 2, Tegra 3 processor... Om... Ja, en de Arm 5, uh, hoe noem je dat ook weer? Hoe je van Fusion uit? bedoel jij? Nee, uh, dat ding van Apple, A5. Oh, de A5 Cortex, ja. Ja, dat, ja. ja, absoluut, daar moeten ze mee concurreren, want anders hebben ze natuurlijk geen kans van slagen in, in heel die uh, mobiele markt. En, en uh, ja, Intel is gewoon uh, veel uh, marktaandeel kwijtgeraakt in, in de consumenten-elektronica-markt. En dat moeten ze op deze manier terug gaan, uh, gaan halen. Ja, maar ja, het is al jaren veel beloven weinig leveren. Uh, sinds de iPhone is het al van dat Intel met een goede mobiele processor komt. En tot nu toe hebben ze het gewoon nog niet bewezen, wat mij betreft. Mm -hmm. En wat de markt betreft. Want als je minder dan 1% marktaandeel hebt, dan is het niet echt uh, heel goed als je Intel heet, in ieder geval. Nee. Uh, ja, nee, bedoel, ik zou blij zijn door met die 1% uh, als ik hier uh, in mijn schuurdingetje zit te bouwen. Maar ik denk dat Intel er niet zo blij mee is. Um, maar zij wachten natuurlijk ook op Windows 8. Want daar is Intel dan weer. De, die die uh, combinatie Windows 8 Intel en of, nou, laten we zeggen, Microsoft Intel is natuurlijk. Uh, dat moet natuurlijk de optimale combinatie worden. Ja, dat is uh, tot nu toe een uh, redelijk goed huwelijk. Aan, aan de andere kant. Uh, en ja hoor, volgend jaar zullen ze ongetwijfeld die nieuwe processor hebben. En hopelijk is het goed. Misschien niet, maar dat zullen we dan wel zien. Maar bijvoorbeeld die tablet die nu die developers hebben meegekregen. Hmm. Zelfs als hij in slaap staat... Er zit een fan in die tablet hè, om die processor te voelen. Ja. Zelfs als dat ding in slaapstand is... dan is hij nog met zoveel processor bezig aan, aan, aan, uh, in slaap... dat die fan nog aanslaat. Dat je lees je op Twitterfeed van, van die luiden die zo'n ding hebben... of zo'n Joanne Stern van This is my next... die zegt van ja, ik zet dat ding s'nachts nachts uit... <laughs> anders word ik wakker van de fan van je, van, van, van je tablet. Ja, Lol. ja, But... ja dat, dat toont gewoon echt duidelijk... Dat, dat Intel nog niet zo ver is als de rest... Precies, dus, uh, en, dan, uh, ja, en dan kunnen ze misschien volgend jaar met hun eerste redelijke processor komen, of misschien wel goede processor. Aan de andere kant concurreer je dan nog steeds tegen mensen die er al uh, met hun vierde, vijfde uh, versie van een succesvol uh, platform of uh, architectuur van de pro, uh, processor bezig zijn. Dus, uh, hmm, hmm, ik weet niet of uh, Intel... het. Uh, ...nog een grote comeback gaat maken. Ja, sowieso gaat de, de markt voor processoren in, in tablets... enigszins uh, verschuiven, denk ik. Omdat de uh, CEO van uh, Notion Inc... ...dat is een, een bedrijf wat de Adam Tablet op de markt heeft gebracht... ...nou, in principe is dat nog niet zo interessant. Dat ding heeft het niet uh, super gedaan. Maar die man weet wel altijd als eerste wat, wat Google van plan is. Um, en hij heeft aangekondigd of eigenlijk uh, gezegd van... Uh, dat Ice Cream Sandwich, de volgende versie van het besturingssysteem van Android. Uh, de voorkeur gaat geven aan Texas Instruments uh, OMAP-processoren. Wat eigenlijk uh, vreemd is aangezien tot nu toe de Tegra-processor van NVIDIA uh, de voorkeur heeft gehad. En die is ook als eerste de Honeycomb tablet. Dat was, die had een, een Tegra 2-processor, de mooi Zoom. Wauw, nu wordt het even heel erg technisch in mijn hoofd. <laughs> uh, dus nu, hebben we het een, nu hebben we het over weer een nieuwe processor, de Texas Instruments. Nou, dat is geen nieuw processor, dat is ook een ARM-processor. Oké, oké. Maar, oh, okay, uh, okay. Dus, uh, maar de, dat is een verschuiving binnen die ARM-processoren, processor, dat dat nou van NVIDIA gaat verschuiven naar Texas Instruments. Oké. Okay, ja. Dat is eigenlijk wat er uh, maar, wellicht Apple, gaat Maar wil ook naar Texas Instruments, hè, met de uh, A6. Dat heb ik nog niet meegerekend, maar dat geloof ik. Dat, uh, want die hebben een beetje mod met Samsung, kan ik je verklappen. <lacht> oh, echt? <lacht> ja, ja, die zijn niet echt vrienden op, op het moment. Het mooiste is ook al dat ze gewoon nu op persberichten over elkaar versturen... dat ze, als de iPhone 5 komt... <lacht> <lacht> als dat ding ooit komt... <lacht> Donderdag. Dan, uh, dan, uh, dan ga ik je aanklagen, gek. Ik pak je. Ja, ongelooflijk. Wat een verhaal is dat aan het worden, zeg. Maar ja, nou ja die verschuiving, we zullen het zien. Uh, Intel... Hmm, not so much, denk nee, ik. Nee, daar geloof ik ook nog niet in. We maar hebben we... nog echt één echt ding dat na aan mijn hart ligt, waar ik, echt, uh, wat ik, waar ik echt heel blij ben dat we over gaan praten nu: Nou. de Blackberry Playbook. Daar <laughs> geloof ik helemaal van. En dat vind ik een dom ding, jongen. Ja, nou dat blijkt ook dat veel meer mensen dat vinden, want het uh, laatste kwartaal zijn er nog maar 200.000 van dat ding verkocht. Nou, dat klinkt heel veel, maar ja. Die zijn niet eens verkocht, hè? Die zijn in het verstuurd. Die zijn verscheept, sorry. Ja, dat zeg ik dus verkeerd. Uh, dus die liggen waarschijnlijk ergens bij winkels weg te rotten. Uh, ja, dat ding verkoopt gewoon helemaal niet. En uh, wat daar de redenen van zijn... Ja, er zijn er meerdere te benoemen, zoals uh, het gemis van standaard e-mail, kalender, contactapplicaties, uh, ...de werking uh, dat hij eigenlijk alleen maar optimaal is met een Blackberry smartphone... ...dat het geen op, zich sta op zichzelf staand apparaat is. Uh, maar zie jij de markt van 7-inch tablets uh, uh, wel uh... rooskleurig in? Ja, enigszins. Jazeker. Maar niet ik, wil, uh, ik wil een uh, 7-inch Misschien net te klein, maar 8,9. Ik denk dat dat de sweet spot gaat worden. Je wil een Galaxy Tab. Ik wil een hybride E-Ink tablet. <laughs> ja, precies. Ja, <laughs> Als ik nu een Galaxy Tab koop... dan moet ik weer langer wachten... Voor, ja, of ik bij elkaar gespaard heb... om zo'n zo, zo E-Ink tablet te kopen. Want uh, dat is natuurlijk duur hobby, al die tabletjes. Ja, uh, Nee, ja, nee, maar de, het formaat vind ik wel fijn. Hè. En de, 7 inch, ik, de Playbook heeft ook wel echt wat, wat leuke dingen. Hè. Die, dat swipen vanaf de Bessel, zeg maar. Nou ja, het besturingssysteem uh. schijnt gewoon goed te werken. Dat schijnt prachtig te zijn. De, de, de multitasking, Precies. de snelheid, dat schijnt allemaal goed te werken met een Texas Instrument uh, processor uh, overigens. Okay. Um, maar dat, daar is niks mis mee. Maar waar ligt dan volgens jou de fout? Nou, ik denk dat het uh, één imago ding is. Uh, dus uh, dat is een dat is van de belangrijke argumenten. Uh, er is niemand. Die, uh, Blackberry is dit jaar, afgelopen jaar, de, de, de Nokia van twee jaar geleden, zeg maar. Een paar jaar geleden was Nokia aan het vallen en kocht, kocht niemand meer Nokia, omdat iedereen naar smartphones aan het uh, gaan, gaan is, zeg maar. Mm -hmm. En afgelopen jaar is Blackberry gewoon ontzettend aan het vallen, want je ziet nu uh, dat er uh, met Android, maar ook iOS, uh, sinds volgens mij versie 4 of zo doen, of 3.2, weet ik veel. Hebben ze uh, Exchange en allemaal wat meer zakelijke uh, uh, functionaliteiten toegevoegd. En je ziet dus dat daar ook dat ze daar een marktaandeel aan, aan het kelderen is, zeg maar. En als je dat dan koppelt aan het argument dat je zegt van ja, die BlackBerry Playbook is eigenlijk compleet als je ook een BlackBerry Mobiel hebt. Mm -hmm. Ik vind zo'n BlackBerry Playbook zou misschien best wel een bruikbare tablet zijn, maar ik wil geen BlackBerry Mobiel. Dus dan denk ik van ja, kan ik misschien een beter eentje kopen die ik wel op zichzelf volledig heb, waar ik, zodat ik mijn e-mail kan openen. Even serieus, hoezo is er geen e-mail applicatie en dat dat misschien toen die eerste week niet kon, zeg maar, omdat ze misschien een beetje te vroeg op de markt kwamen? zou mm -hmm. best, maar hoe lang is dat ding nu op de markt? Nou, lang genoeg. Waar is die e-mail applicatie? Ja, die is er nog steeds niet. Ja, nou, en dat is het dus. Dat is het probleem. Geen applicaties, niet alleen standaard applicaties, wat belachelijk is dat het er niet is, maar ook gewoon uh, hun, hun app-ecosysteem uh, is denk ik gewoon niet groot genoeg. En uh, het is, uh, hoe feit het ook is om te zeggen, uh, smartphones en tablets is toch een klein beetje een uh, beetje status dingetje, hè? Je wil graag ermee gezien worden. Of in ieder geval sommige mensen willen er graag mee gezien worden. En het overgrote deel wil in ieder geval graag oorlog voeren op nu jij over die onderwerpen. Hmm. Um, en BlackBerry is op het moment gewoon, denk ik, uh, niet zo hip. Nee. Maar wat ik dan vreemd vind, kijk, het werkt optimaal met een BlackBerry smartphone. Uh, toch heeft BlackBerry redelijk wat marktaandeel in de zakelijke markt wat betreft BlackBerry smartphones. Waarom lukt het dan niet die playbook daar doorheen te drukken? Nou, maar ik denk dat uh, die inkoopmanagers die achter dat soort organisaties zitten, want we hebben het over ma eigenlijk marktaandeel van grote organisaties, hè, die... 20.000 of 2.000 van die mobiels bestellen... om, om hun accountmanagers en zo te voorzien van dat soort spul. Dat wordt gedaan via grote inkoopcontracten, denk ik. En ik denk dat die ook zien dat, het, dat er gedonder is bij Blackberry. Sinds dat ze die twee uh, CEO's hebben... Uh -huh. uh, die eigenlijk altijd twee de andere kant de boot proberen op te sturen... is dat gewoon een beetje... Uh, of in ieder geval, dat, dat is de perceptie, zeg maar. Uh, is er onrust en ze zijn al aan het kelderen... Ze, uh, uh, het, ze komen met een product op de markt die niet af is. Ook al kan je zeggen van met een mobiel werkt het wel, maar niet iedereen heeft zo'n mobiel. Dus hè, dat is gewoon, was gewoon een groot nadeel. Um, even denken, wat was nou precies je vraag? Sorry. <laughs> nee, waarom dan, uh, waarom ze die, die, die playbook niet in de, tab, in de, in de zakelijke markt? Uh, oh, sorry. Ja, nee maar dus die zien, die, die constateren dus die bewegingen in de markt. Die zien het opkomen van iOS. Die zien. De vragen van hun accountmanagers of van het personeel wat dat spul gaat gebruiken, uh, komen op het hip-argument, zeg maar. Die vragen ook richting Android of richting iOS. En dat soort contracten, dat, dat zijn natuurlijk aankopen die twee, twee jaar mee moeten gaan. En ik denk dat die gewoon uh, inkoopmanagers een van de beste segmenten is die een beetje een blik op de toekomst hebben... Uh, en daar rekening mee houden. En dus gewoon denk ik voor een veiligere optie kiezen dan BlackBerry. Want BlackBerry zou zomaar volgend jaar wel eens dood kunnen zijn. Ja, absoluut. Nou ja, ik, zie, ik denk ook niet dat BlackBerry heel snel met een met nieuwe tablet gaat komen die het wel gaat Ik denk ook doen. niet dat ze volgend jaar echt dood zijn hoor, maar het zou nee, zomaar kunnen. Ze, ze zullen absoluut, uh, um, nou ik denk dat ze nou vooral, uh, want ook op het gebied van smartphones lopen ze flink terug qua marktaandeel. Ze moeten zich uh, daar nou op gaan focussen en ik denk ook niet dat ze dan snel met een nieuwe tablet zullen komen. Maar we zullen het zien. Ja, dus okay. uh, de Blackberry Playbook is denk ik niet de 7-inch-step die het gaat winnen. Ik denk het ook niet. Maar wellicht Amazon's 7-inch-apparaatje. Uh, mm -hmm. Daar ben jij een hele groot fan van? Wellicht. <laughs> ja, ja, deze ga ik denk niet kopen hoor. Maar uh, die volgende met die hybride scherm. <laughs> nee, maar ja, nee. Goed, uh, Amazon Markt komt nu ook naar Nederland. Of in ieder geval uh, hebben een hoop landen toegevoegd. Uh, uh, als mogelijkheid dat, dat, dat mensen op hun Android mobiel Amazon Market kunnen installeren en, uh, en spulletjes kunnen kopen. Uh, dat kon al hoor, als je gewoon creditcardgegevens ingaf in je in Amerikaanse account. Maar nu is het allemaal uh, wat meer ontsloten. Ik weet niet of er ook vertalingen zijn, bijvoorbeeld. Dat is al best. Uh, en dat uh, biedt misschien wel een beetje uh, mogelijkheden dat die Amazon tablet ook in Nederland te koop gaat komen. Ja, Amazon wil natuurlijk de wereld veroveren, dus. Uh... <laughs> Intercollect. Warfare wilden ze doen, Want Jeff Bezos, dat is zo'n baas, joh. Uh, die, die, die, die doet ook al gewoon een ruimteschepen, uh, financieren en weet ik veel allemaal. De, de, wat ik volgens mij zei het vorige week of in de aflevering daarvoor. Uh, we noemen Steve Jobs een vision, visionair. En uh, vinden het natuurlijk allemaal hartstikke jammer dat hij uh, zeker op het moment, maar waarschijnlijk ook in de toekomst niet echt een grote rol meer kan spelen in de, in, in, in de technologiemarkt. Maar gelukkig hebben we nog een andere grote zakenman. Die in ieder geval misschien technologisch wat minder gaat in innoveren. Maar wel gewoon visionair is op de manier waarop die ze bedrijf probeert te sturen. Zeg maar. mm -hmm. uh, en wat, wat ze allemaal proberen. Het probleem waar jij een beetje hebt dat, ze, dat jij ze nog steeds als een winkel ziet. Zie ik ze ondertussen al een stuk breder. Want uh, deze man die wil echt alles. Okay. Dus wat de Amazon, uh, hoe heet het? Hotel. Op, uh, op de maan. <laughs> Mark okay. my words. Binnen hoeveel jaar? Dit is de update voor volgende week. Maar trouwens. Ja, ja, dat is voor donderdag inderdaad. Zeg het maar. Ja, overmorgen. <laughs> <laughs> Op het moment dat Facebook overmorgen begint met een F8-conferentie. Of conference, hoe je het wilt noemen. Uh, hun developer meeting. Uh, dat is donderdag. Uh, en daar gaan we waarschijnlijk wat meer horen over uh, de Facebook Music... Uh, dienst. Mm -hmm. En waar we vorige week al twee van de punten hebben besproken, wat het gaat worden, zeg maar. Um, daar is nog niet zo heel erg veel aan veranderd. <laughs> dus, dus nou, misschien heeft Microsoft uh, een, op een optreden gegeven vandaag. Je oh, ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Dat, uh, je zou zomaar een uh, presentatie kunnen zien met Windows Phone, hoor. Hoe dat uh, geïntegreerd is met elkaar, bijvoorbeeld. Ik, ik weet niet of, uh, of Zuckerberg het heel erg leuk vindt als Microsoft daar een showtje gaat geven. Dus ik denk dat dat niet zo heel erg gevaard gaat lopen. Mm -hmm. Maar uh, het hangt natuurlijk gewoon af van de, van de APIs die worden gepresenteerd... om uh, met die muziekhandel zo meteen om te gaan binnen Facebook aan de developers. En uh, ik kan me niet anders voorstellen dat er in ieder geval een heel zootje. Microsoft werknemers aanwezig zijn uh, aankomende donderdag. Maar uh, ook van Google hoor, en ook van anderen, natuurlijk. En ik hoor ja, ook dat is... ze de like-knop uh, like misschien willen gaan aanpassen. Ja, ze willen dus, of in ieder geval dat is gerucht, hè. Ik weet niet of het nou echt bevestigd is. Nee, maar nee, nee, nee. Ze willen dus ja, de keuze gaan geven om dat woordje, dat vind ik leuk, of like, of uh, weet ik veel hoe het in het Frans heet. <lacht> Wat staat er in het Italiaans? <lacht> uh, mi piace. Oh, nou, dat kan ik dus niet verstaan. <laughs> uh, <laughs> nee, maar dat je dus zelf het woord mag gaan kiezen. Ja, uh, dus dat mag ik kan... toch al of mag ik dat niet? Ik kan het toch herinneren nee. dat ik dat zelf heb aangepast. Kan ik alleen kiezen uit Nederlands, Engels? Uh... Ja. Ah, oké. Okay. Dus je kan zometeen zeggen funky of uh, gelezen. Wij kunnen onder de podcast bijvoorbeeld zeggen geluisterd. Oké, okay. nou ja, goed. En nee, niet goed. Waarom niet? Uh, die Facebook-buttons die staan overal. En ik vind het niet zo erg, omdat net zoals met dingen die je overal ziet, die kan je op een gegeven moment gewoon soort automatisch niet zien, hè? gewoon blokken. Net zoals advertenties. Ik zie ja. ze ook niet altijd, gewoon omdat ik eroverheen kijk. Ja. En op het moment dat we dan oh, al die buttons die er al, in sommige gevallen op een beetje irritante plek staan, ook nog gaan differentiëren, en uh, dat soort dingen, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is. En dan krijg je van die van die, van die Keuzes om hip te zijn, weet je wel. Uh, van uh, zeven mensen vinden dit funky. En komt dat dan ook in mijn stream. Stel dat jij iets schrijft wat ik leuk vind. En dat wil ik best liken, want dat doe ik wel vaker bij jou. En dan denk ik van, oh ja, even, dat vind ik leuk, weet je wel. Daar is die knop voor, dat vind ik leuk. Maar stel dat jij ervoor kiest om uh, vette tablet te zetten, weet je wel. Mm -hmm ik denk van, ja, als ik daar nou op klikken, komt er dan een vette tablet in mijn stream staan? Wil ik dat wel? Wil ik funky? Wil ik sexy? Ah, jij denkt er te veel bij na. Nee, ik weet het niet. Ik, eh, ja, het is in ieder geval niet iets waar ik heel erg warm voor aan het lopen ben. En we zullen echt al die social media experts, zullen we morgen en overmorgen, en weet ik veel, als dat eenmaal zover is, zullen we al mooie stukken gaan schrijven over hoe cool het allemaal weer niet is. Maar het is gewoon kut. Nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd uh, wat de mogelijkheden gaan zijn. Ben jij bent en, wel enthousiast erover dan? Nou ja, ben ik er enthousiast over, zo. maar het wordt worst of, het, of het er nou staat, vind ik leuk of, of iets anders. Het, uh, nee, dat maakt me niet zoveel uit. En ik zal het ook niet echt snel aanpassen, denk ik. Ik, uh, ik heb geen zin om al die templates te gaan aanpassen. <laughs> niet, voor, niet voor een woordje, nee, sorry. Nee, dat zou ik ook uh, niet uh, direct doen. Ik weet niet of misschien is het misschien één jaar één uh, wie... Oh ja, wie weet. Ik heb geen idee, daar uh, heb ik allemaal geen verstand van. Uh, maar nog even terug op, op, uh, op Facebook of in ieder geval naar hun music uh, ding. Uh, misschien nog even leuk om te herhalen. Wat de verwachting is, uh, is het unification hè, uh, van die verschillende diensten. Dus jij hebt een account bij uh, Spotify en ik bij een andere RDO. Jij deelt een liedje in je stream, zeg maar. Want als jij een liedje luistert via Facebook, dan is dat dus zichtbaar in je profiel. Dat kan je ongetwijfeld uitzetten, maar... Uh, bovenin komt er als het goed is een soort crawler, hè, zo'n tikker, zo'n zo, zo nieuwsding. Mm -hmm. Wat op 9-11 kennelijk uitgevonden schijnt te zijn. Ik dacht dat het al veel ouder was. Okay. Mm -hmm. uh, ja, dat zag ik in zo'n documentaire van de week. Um, en waar er dus staat van, oh, Martijn heeft uh, naar uh, de Macarena geluisterd. En dan, dan druk ik daarop. Maar jij hebt natuurlijk via Spotify geluisterd. En dan luister ik via audio. Maar dan is het ook weer zo dat als ik geen dienst gebruik... Dan is volgens mij Mog, M-O-G, degene die het open gaat stellen dat je niet in hoeft te loggen. Dus dan hoef ik niet eens een account te hebben. Dan kan ik in ieder geval dat liedje wat jij net geluisterd hebt ook even luisteren. Oké. Okay. Dus dat is wel interessant, denk ik, in combinatie van elkaar. Aan de andere kant, ik weet niet, wanneer heb jij voor het laatst op Facebook ingelogd? Ik sta daar continu op Engels, volgens mij. Standaard. Oké, okay, ik ga nu eventjes mijn profiel bekijken. Er zijn zo ongelooflijk veel knopjes nu. Het waren er al, maar ik, ik, ik, zou, ik zou niet weten hoe... Nu heb ik, ik heb nu uh, mijn profiel open, krijg ik uh, twee poppers over een rondleiding van een nieuwe functie. Uh, nieuwe knopjes, zometeen komt er dus nog zo'n bewegend stukje bovenin met welke muziekjes mijn vrienden luisteren en dat soort dingen. Wauw, Facebook. Nou ja, wat, ik, uh, uh, wat ik dus irritant vind, want je krijgt van die, van die donkerblauwe ballonnetjes, vierkantjes, met een cijfertje erin als er ergens nieuws gebeurd is. Hè? Weet je wat ik uh. bedoel? Nou, je krijgt bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. ja, ja. ja nou, die, ik die zie ik vrienden verzoeken bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld. Die zijn dan ja. rood, of weet ik veel wat. Um, hey, blauw met uh, blauw. Oké, okay, nou ja, goed. Die ballonnetjes, rood, blauw, groen of geel, wat ze ook mogen zijn, die zie ik overal verschijnen nu. Want aan de linkerkant krijg je nou je lijsten... En dan heb je bijvoorbeeld familie en dan zie je 30 nieuwe updates, goede vrienden, 40 nieuwe updates. Maar die verschijnen ook gewoon in je nieuwsoverzicht van de meest recente updates. Dan, dan zie je daarboven nog eens al je vrienden verzoeken, mailtjes, directe berichten, noem maar op. Uh, evenementen komen erbij, want iedereen, iedereen nodig je tegenwoordig overal vooruit. Je bent, je bent gewoon meer aan het administreren dan aan het uh, social netwerken. Ja, ja, ja, ik, ik neem uh, maar wat ik zeg, uh, Facebook begint uh, aardig ingewikkeld te worden... Uh, en ik denk dat er een heleboel mensen die het wel actief gebruiken, Facebook niet al die functies gebruiken. Nog steeds niet. Uh, overigens vind ik lists, maar dat is een discussie voor, voor, voor een keer, voor, ja, voor een andere keer. Vind ik denk ik wel, uh, wel vrij slim uh, als het gaat in de strijd tegen Google. Okay. Uh, want waar Google, uh, even heel snel dan. Uh, Google Plus uh, zijn op dit moment de mensen die er zitten, die hebben een heleboel groepjes aangemaakt, hè? kringen. Uh -huh. Heel gespecificeerd. Uh, dit zijn de mensen die fotografen maken, uh, foto's maken van dieren. En uh, dit zijn de mensen die schrijven over social media, en weet ik veel allemaal. Maar normale mensen, hè? gewoon hè? het gros van de gebruikers van sociale netwerken, die hebben drie groepen nodig. zeg maar Familie, vrienden. Maar misschien vier groepen, werk. En uh, ...omgeving of zo, weet je wel... Uh, ...in de buurt, dus de steden waar je gewoond hebt of zo... ...dat soort dingen. En die worden dus nu automatisch... ...gegenereerd, vrij goed... ...door uh, Facebook. En ik denk dat ze daar wel is... Uh, ...heel snel... ...een argument gaan wegnemen bij mensen... ...om te overstappen naar Google+. Zou zomaar kunnen. Even kijken. Nou dan zijn we weer... ...aan het eind van onze podcast. Dit was de leukste tot nu toe. <lacht> Ja, echt. Ja, nou ja, ik vind hem hartstikke leuk, ik vind hem steeds leuk, ik vind hem elke keer leuk. Ja, ik heb er ook elke keer zin in, moet ik zeggen. Ja, we we, we maken elke, uh, elke keer weer een vol uur rond, of tenminste. Ja, ja we ja. zijn nu op 55 minuten zo te zien en dan uh, hebben we nog volgens mij een minuut of uh, wat, niks, zeven minuten denk ik, dus uh, om en erbij dezelfde uh, tijd als vorige week. En uh, ik blijf het uh, erg leuk vinden om met jou over dit soort dingen te kletsen. En ja, ik hoop uh, ook dat mensen het leuk vinden om naar te luisteren. Dat hopen we ook en daarom willen we ook vragen van goh, heb je wat input te klagen of een complimentje of misschien zeg je van waarom hebben jullie het niet wat meer over dit soort dingen of misschien moeten we uh, een keer wat een thema aflevering gaan maken. Laat ons wat horen, dat kan via de reacties op onze, op onze blogs. Dus je kan natuurlijk ook een e-mail sturen. Wat is jouw e-mailadres? Uh, ja, je kunt mij gewoon bereiken via de website. Uh, Daar staat het op de, uh, het e-mailadres op. Info.tabletsmagazine.nl oh, En Martijn is ook te bereiken via? Google Plus tegenwoordig, ja. Twitter dacht ik wel. Dat we ja, zegt, vorige week hebben we ook uh, Google Plus bekendgemaakt. Dus uh, Martijn Shell uh, staat, zit, zit ook gewoon op Google Plus. En daarnaast gewoon op uh, Twitter, inderdaad. Is... Uh, en wel, welke manier uh, heb je gewoon het liefst dat mensen eventjes contact met je opnemen? Twitter is het beste voor een snelle, uh, snelle reactie. Dus uh, oh, okay. Martijn Shell met CH kun je mij vinden. Hartstikke goed. Uh, ik ben ook op Twitter te bereiken onder de naam Sam Co. Met CO Sam Co. En op Google Plus. Uh, Google Plus heeft op dit moment mijn voorkeur, omdat ik dan ook een zinnig antwoord in meer dan 140 tekens terug kan geven. Maar het allerleukste vind ik als je gewoon een reactie achterlaat op een blogpost. Of op de blogpost die je bij deze podcast hoort. Um, zodat andere mensen het ook kunnen zien en dat we misschien uh, wat van elkaar uh, kunnen leren. En uh, misschien zijn jullie het allemaal met elkaar eens dat ik te snel praat of wat dan ook. Dus uh, dat hoor, zie ik het liefst op die plek. En ik hoop dat jullie volgende week uh, weer gaan luisteren. Yes. Tot dan. Oké, okay, hoi.